De tweede etappe in de Ronde van Italië is gewonnen door Alessandro Petacchi. De Italiaan versloeg in een massasprint in Parma Mark Cavendish en Manuel Belletti. Cavendish neemt door de tweede plaats de roze leiderstrui over van de Italiaan Pinotti. Het weer. In de westelijke helft kans op een bui. Morgen af en toe zon, in het westen mogelijk weer wat regen. Temperatuur tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Drie minuten over zeven. Langs de lijn gaat gewoon verder minimaal tot acht uur. Dat hangt natuurlijk ervan af of er verlengd gaat worden... bijvoorbeeld in Rotterdam bij de bekerfinale Twente-Ajax... want dat is de reden dat we er wat later zijn vandaag. Meldt u inmiddels dat Manchester United-Chelsea in de 94ste minuut zit. Nog 17 seconden en dan zit de blessuretijd erop. En Manchester United leidt nog altijd in die wedstrijd met twee tegen één. Blijft dat zo, hebben zij zes punten voorsprong. Officieel nog niet het kampioenschap, want er zijn nog twee wedstrijden te spelen... Arsenal haakte eerder op deze middag af door een 3-1 nederlaag bij Stoke City. Bent u wat dat betreft helemaal bij? Straks zullen we u nog even volledig bijpraten, want de laatste aanval van Chelsea loopt nog. Maar wij gaan weer naar de Rotterdamse Kuip. Twente was volgens mij beter en Ajax gaat aan de leiding. Ronald en Andy. Ja, dat doelpuntje. Kijk, wij zijn, zoals je weet, voor geen van beiden. Wij zijn objectief. Maar dat doelpunt bij een 2-0 voorsprong voor Ajax in de laatste minuut van Wout Brama, die 2-1, dat was natuurlijk wel heel prettig voor de wedstrijd. Want nu is het uh, ja, toch open, Ajax leidt met uh, 2-1. Uh, Twente ietsje beter in de eerste helft, maar niet heel veel kansen kunnen creëren. Twee keer was Ruiz uh, dichtbij. En nu gaan we beginnen aan de tweede helft. Ik heb eens even op het veld gekeken. Allebei de ploegen. Ajax als eerste terug op het veld. Uh, ongewijzigd de ploegen, ongewijzigd uh, arbitraal uh, kwartet. En dus zijn we begonnen aan de tweede helft met Ajax in balbezit. Met Jan Vertongen, de aanvoerder, die richting de middenlijn gaat. Theo Jans steekt dan over om hem het levensuur te maken. Dan denkt Vertongen, dan speel ik maar snel af. Naar Boylissen en Boylissen naar Vermeer. Balletje aan de voet. Er worden wat vuurfakkels ontstoken. Achter de goal van Kenneth Vermeer. Er stijgt daar dus wat rook op. Om toch wel proberen wat meer sfeer weer in het stadion te brengen. Dat in de rust natuurlijk eventjes wat stil heeft gelegen allemaal. Iedereen heeft wat gedronken. Ajax heeft het balbezit met de Jong. Maar uiteindelijk komt hij er niet door. Afvallende bal. Een prooi voor Anita. Anita even kaatsend met Van der Wiel. En dan gaat de bal naar voren naar Sulemani. Speelt hem terug naar Van de Wiel. Van de Wiel naar Sulemani. Sulemani op de huid gezeten door buizen, Gaat helemaal terug en speelt hem in de middencirkel naar Vertongen. Die wordt even opgejaagd door Ruis. En trekt naar de rechterkant. Probeert binnendoor. Ja, niet naar weer balbezit te komen. En dat lukt. Goede bal naar de buitenkant. Kan Eriksen erbij. Ja, dat kan niet. Brengt de bal terug. En dan is het bijna gevaar voor het doel van Bosker. Maar is de bal net niet scherp genoeg? Ligt er nu een fakkel in het doelgebied. In het strafgebied bij Vermeer. Gegooid door de supporters van FC Twente. Doe dat niet, zou ik bijna willen vragen. Maar ja, ze horen me zo sterk hier vandaan. Want nu moet het uh, spel stilgelegd worden. En held van de middag is in een wit shirt. Witte broek, witte kousen. Uh, de keeper van Ajax, Kenneth Vermeer, die pakt gewoon dat ding uh, op. En legt hem aan de zijkant. Uh, ja. Had helemaal VSP's als hij terug had gegooid. Dat is uh, maar goed dat hij dat niet heeft gedaan. En de speaker vraagt nu of er alsjeblieft geen vuurwerk mag worden afgestoken. Laten we hopen op dat vuurwerk in de tweede helft. Terwijl die vakken rond steeds aan. Ik weet niet als... waar hij hem heeft gegooid. <laughs> maar er komt flink wat vuur vanaf nog hoor. Nou ja, we zijn weer aan het voetballen. Uh, Ajax uh, maakt een overtreding via Boilersen. En een vrije trap dus voor FC Twente. Theo Jansen gaat zich daarvoor melden. En Bojlersen krijgt van Blond te horen niet meer doen, Jochie. Want ik heb je in de smize. Theo Jansen inderdaad achter die vrije trap. Zalman met of twee 2 over de middellijn. De bal gaat natuurlijk richting het grasomgebied En ook van naar die rand. Daar waar Douglas door kan koppen. Waar De Jong niet in balbezit kan komen. En uiteindelijk Ebisidio het uitverdedigende werk kan doen. Namens de Amsterdammers. hij stapjes maken richting de middellijn. Dan maar weer naar binnen komen. En terugspelen naar Boylissen. Boilissen met de bal aan de voet. Terug naar Kenneth Vermeer. Brandweerman Kenneth Vermeer. Die vervolgens een lange bal geeft. Ja, die komt terecht op het hoofd van Danny Landzaat. Neemt de Twentes niet op? Nee. Want Van der Wiel en Anita en uiteindelijk Alderwereld klaar aan deze klus. Maar niet voor lang, want de diepe bal van Alderwereld is te hard en te scherp. Komt terecht bij Bosker. Die dus tien jaar geleden op ditzelfde veld de beker in ontvangst nam. Onder andere omdat hij als keeper zijnde in de extra tijd deed wat hij moest doen. Nu is er bijna een kans voor Chathie. Wat heet bijna? Hij raakt de bal. Maar een goed uitkomende Kenneth Vermeer... Uh, Houdt uh, de gelijkmaker tegen van FC Twente. De rookpluimen blijven omhoog. Uh, dwarrelen uit het uh, supportersvak. De hoekschop is van FC Twente. Een goede bal van Danny Landstad trouwens. Die zag dat uh, Chadli diepte maakte in dat schafstorpgebied. Daar komt die bal van uh, Jansen. Daar komt Vermeer. Die tornt boven alles. En iedereen uit. En heeft hem uiteindelijk uh, te pakken. De keeper dus van Ajax. En dan is dit moment ook weer... Ten einde in deze wedstrijd die inmiddels drie minuten bezig is in de tweede helft. En daar had eigenlijk een deel van Twente wel op gerekend dat Chatley die bal zou hebben gemaakt. Het gebeurt uiteindelijk niet. Bedankt dus aan goed keeperswerk van Vermeer. En deze Vermeer brengt de bal richting de helft van FC Twente. Waar Wiskelhof de Jong klopt en waar Brama uiteindelijk... Via Landstaat in balbezit wordt gebracht. Parma dus een van de doelpuntenmakers. Hij namens FC Twente, Ebisidio en De Zeeuw deden de bal achter Bosker in het net ploffen. En Twente heeft balbezit met Buizen en Chatli. Chatli die de bal even terug speelt naar Buizen. En dan via Landsaat gaat de bal weer naar de linkerkant. Maar daar zit van de wiel tussen. Is het toch Landsaat die ertussen zit om de bal weer te heroveren. En prachtige bewegingen van Nasser Chatli. En dan wordt hij neergehaald door De Zeeuw. Dat is een gele kaart. De eerste aan Ajax kant. We hebben er al een in de eerste helft gezien voor Douglas. En nu dus een gele kaart voor Demi de Zeeuw. De uh, ongrijpbare Chatley werd even neergelegd van achteren door uh, Demi de Zeeuw. En een terechte gele kaart gegeven door de tot nu toe goed fluitende uh, Kevin Blom. Ja, daar zagen we even weer de glans van uh, Chatli, Zoals we dat aan het begin van het seizoen zo vaak hebben we gezien toen hij ook keer op keer... een hele belangrijke wedstrijd scoorde. Onder meer de winnende in de uitwedstrijd tegen PSV. Nu staat Theo Jansen uiteraard achter die vrije trap... die aan de linkerkant ligt. Thomas Muurtje wordt ja, bijna trouw gevormd... door Soleimani en door De Zeel. En daar komt die bal van Jansen. Gaat naar de linkerkant. Daar komt de voorzet. En de kopbal richting de goal is van... Buizen. Buizen komt, nee, Chadli. Chatli is het die richting de goal komt. Maar de redding van Vermeer is daar... Ja, hij stond op de goede plaats. Goede vrije trap genomen. Vanaf de linkerkant uh, de voorzet. En dan uh, is het Chatley die uh, de bal kopt, wat laag kopt. Ja, dan moet je gaan kiezen. Hè. Uh, hoog schiet of laag kop. Hij kopte laag. En nu uh, moet Vermeer snel zijn om de bal uit zijn strafschopgebied weg te trappen. Het is duidelijk. Twente weer de bovenliggende partij. Maar nu balverlies. Eriksen bal naar buiten. Wie is er eerder? Het is uh, team Dali voordat Ebesilio gevaarlijk kan worden. En meteen is de overname voor Twente via Ruiz. Ruiz met een uh, leep balletje richting uh, Theo Jansen. Die dan weinig tijd krijgt van Soleimani om die bal aan te nemen. Maar Soleimani heeft handen en voeten nodig. Nu nog steeds in een uh, duel met Jansen. Terwijl Bron... Blom al lang uh, gefloten heeft en uh, Soleimani boos is op Theo Jansen. Jansen eigenlijk alleen maar die vrije trap snel klaar wil leggen. En vervolgens zegt Blom, kom maar eens eventjes uh, praten Jansen en Soleimani. Nou is dus een heel kort gesprek. Ik ben de baas, niet meer doen er van elkaar afblijven. Dat zal de strekking zijn geweest van deze uh, korte onderbreking. Dan komt die trap van Jansen vanaf de linkerkant. Doet dat richting het strafschopgebied En wie krijgt de bal? Het is Wisgrof Aan de rechterkant kan de bal voorgeven. in die tweede paal. Wie gaat de koppen? Het is Ruiz, net naast. Net naast, het uh, scheelde niet veel, maar de bal is onderweg aangeraakt. Want was het Douglas, er stonden drie man bij elkaar. Douglas was dat uh, Ruiz en de Jong. Het, uiteindelijk is het de naaier geweest die de bal achter uh, het doel heeft gekocht. En dus hoekschop vanaf de linkerkant Theo Jansen. Ja, Landsaat wil het kort. Jansen gaat het lang doen. Er zijn veel mensen voor in. Wischelhof onder meer. Daar is Landsaat en die bal gaat net over de lat heen. En dan allemaal 51 minuten en een 2-1-voorsprong voor Ajax. En weer is die bal aangeraakt. Dat zal Vermeer dan geweest zijn, die die bal uh, nog heeft aangeraakt. Als die kopbal daar is van Lansatja ja Vermeer. Die, die speelt toch een helder rol hoor, ja, want die uh, doet het uh, drie keer achter elkaar. Houdt hij die bal van Twente uit de goal. Hij dus in een uh, goede vorm in de tweede helft. En na 51 minuten mag Twente dus weer een corner gaan nemen. En dat gaat weer Theo Jansen doen. Maar het is nu vanaf de rechter. En met zijn linkerbeen. Dus een indraaiende in bal waarschijnlijk richting Vermeer. Alles in het doelgebied. De belangrijkste speler's bal laagt, niet goed genomen. Wordt uh, moeizaam weggewerkt en wordt opgevangen door Jansen. Een hele hoge, met veel effect voor het doel richting Douglas. Douglas uh, naar Buizen. Buizen slechte bal en dan kan Ajax overnemen. En dan is dit een nuttige overtreding gemaakt door Buizen op Soleimani. Want anders zou Ajax misschien in de counter gevaarlijk kunnen worden. Nu kan FC Twente zich weer groeperen achterin. Is het uh, de overtreding inderdaad van Buizen. Maar Buizen staat alweer links achterin. Vrij trap genomen op Vertonghen. En FC Twente dus goed begonnen aan het tweede bedrijf, terwijl Ajax nog steeds op een 2-1 voorsprong staat. Maar drie keer dus vermeerd. twee keer op Chatli en één keer op Landstaat. moest hij reddend optreden. En dat heeft hij dus prima gedaan. Die vervanger toch nog altijd van Maarten Stekelenburg. Douglas gaat wat draaien en kappen, doet dat in de middencirkel als laatste man. Dan neem je wat risico, maar het komt allemaal goed. Sterker nog, Twente schuift op op de helft van Ajax. Chadli, balletje naar binnen, naar Ruiz. Ruiz zoekt de kaart met Jansen. Dat gaat allemaal niet heel makkelijk, maar uiteindelijk via de jong Ruiz toch in stelling gebracht. Bal weggewerkt door Ajax, uiteindelijk weer weggewerkt door Anita. Maar weer opgevangen door inzet van Jansen. Oh, Brama en Tidali lopen elkaar dan bijna in de weg. Nou, niet helemaal. Jansen gaat schieten. Jansen gaat schieten, maar schiet de bal naast de goal van Ajax. Ik uh, heb een beetje het gevoel dat uh, Twente echt aan het forceren is om die gelijkmaker uh, te gaan... Maken. En uh, daar zijn ze ook uh, een paar keer redelijk dichtbij geweest. Maar Ajax leeft nog altijd met 2-1. 8 minuten in de tweede helft. Bal bezit Ajax aan de linkerkant van het veld, maar niet voor lang. Want Twente heeft alweer overgenomen met Wout Brama. Brama naar Douglas. Douglas uh, in de middencirkel bal naar de rechterkant. Slechte bal, opgevangen door Ebesilio. En meteen gaat in de diepte Simlyung. Maar die wordt niet bereikt omdat Douglas zijn fout herstelt. En de bal weer aan de voet heeft. Maar dan laat Ajax hem ook lekker lopen. Net als Tindalli. Want dat zijn niet de beste pasers. Tindalli gaat ook lopen. En levert hem nu in bij Danny Landzaad. Landzaad snel verplaatsen. Ja, doet hij goed richting Chatley aan de linkerkant. Chatley heeft daar hulp van Buizen. Zoekt uiteindelijk de as. Zoekt Jansen. Zoekt de combinatie. Soulemani doorzien. En daar is de counter van Ajax. Soulemani de Zeel. Soulemani de zeeuw. De Zeeu opent Vervolgens aan de linkerkant, Ebicilio met de bal aan de voet. Dreigend, halverwege de helft van Twente. Vanaf links komt hij nu naar binnen, achtervolgd door uh, Tiendalli. Sort voor oponthoud Daly. Balletje even terug naar Eriksen. Hij vervolgens naar Anita. Anita loopt met de bal, halverwege de helft van FC Twente. In de diepte gaat Eriksen, maar hij houdt even in. Uh, Anita speelt hem op Ebicilio. Ebicilio naar Alderwereld. Nu weer wat druk van Ajax zijde. Als Ebicilio bijna een van de achterste mensen is, speelt de bal breed naar de rechterkant naar van de wiel van de wiel naar Anita. Maar ze, stekende, ze schiet er geen steek mee op, want de bal blijft zeg maar rond de 10 meter punt over de middenlijn. Nu een overtreding op de Zeeuw, dus kun je nu wel naar voren gaan via een vrije trap voor Ajax. er dus in de organisatie achter de bal met alleen de Jong nog als vooruitgeschoven pion als de Zeeuw die bal neemt. Richting Eriksen, vervolgens Van de Wiel gevonden aan de rechterkant. Dan verder naar rechts, halverwege de helft van Twente, Soleimani. Van de Wiel weer terug, Van de Wiel gaat dan naar binnen. Ja, ook wel dreigen, maar verder aanvallend niks ondernemen. Bal gaat namelijk terug naar Alderwereld. Vervolgens vertongen. die dan kijkt, ja, wie zakt eruit? Nou, er zakt helemaal niemand uit. Eriksen leek aan speelbaar, maar die wordt afgetroefd door Wout Brama. Brama op zijn beurt weer door Sim de Jong. Bal over de zijlijn. Frank de Boer even in balbezit. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Snel teruggeven aan Bart Buijs. En die kan namens FC Twente ingooien. En krijgt de bal van Brahma Witter. Ja, de Boer weet wel wat het is. 93 en 98 heeft hij de beker gewonnen. 93, 6-2 Herenveen En in 98, 5-0 tegen PSV. En nu 2-1 voor als trainer. Bal de diepte in. De Jong. De Jong moet hem voorgeven. Jansen. Doelpunt. Doelpunt Twente. Het is 2-2. Uitstekend werk van De Jong. Luc de Jong die de bal breed legt op Theo Jansen. En Theo met die fluwele linker rolt hem hard. Langs keeper Kenneth Vermeer en zo staat het gelijk in de kuip. De bekerfinale na een 2-0 voorsprong voor Ajax is het 2-2 geworden. maken. Theo Jansen. Een goede combinatie hoor, waar de Jong bij betrokken is. Ja, en dan het, is allemaal, het past allemaal precies. Ik moet zeggen dat Jansen nu net zoveel ruimte had, eigenlijk, net als de Zeel bij de eerste goal. Om tot een uh, schot te komen. Er is eigenlijk niemand die uitstapt van de centrale verdedigers. En dat moet je nou net bij Theo Jansen niet doen. Want die weet waar hij een bal gaat plaatsen. En Kenneth Vermeer weet waar hij hem geplaatst heeft. Namelijk achter hem in het net. En zo kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen. Maar hoort dit allemaal bij een wedstrijd die vol beleving is. Waar uh, aan beide kanten groot feest is geweest. Of nog altijd bezig is. Gek genoeg is het nu aan de twentekant heel erg druk. Heel raar is dat. Maar het is 2-2. Uh, het is niet altijd heel goed. Maar het is wel passie, strijd en hartstocht. 2-2, nieuwe tussenstand na 56 minuten. Echte bekerfinale met Boilersen in balbezit. Met Roemes tegenover zich. Boilersen gaat eens lopen. Ah, probeert het. Is na een moeizaam begin goed in de wedstrijd gekomen. Nicolai Boylussen, speler uit Denemarken. Opgegroeid bij Brunbu. En nu dus bij Ajax vanuit de jeugd. Zomaar in het eerste gekomen. En dan ook zomaar even een... De spelen. dat geldt ook voor Eriksen, maar die is al wat langer bij uh, het eerste. Uh, maken ze een debuut vorig jaar tegen Nac Breda uit. Nu uh, een vaste kracht, belangrijke voetballer. Eriksen loopt zich vrij, maar al de wereld slaat hem over, want gaat de diepte in richting Soleimani. Maar Soleimani is drie koppen kleiner dan Douglas, die de bal wegkomt. is dus het d de Zeeuw die de bal heeft opgevangen naar Eriksen. Eriksen kijkt naar rechts, vindt Van de Wiel, van de wiel in de aanval, maar heeft uh, Chad niet tegenover zich. Maar van de wiel houdt wel het bal bezit. En komt nu naar binnen. Geeft met het linkerbeen een voorzet. Die richting het schasopgebied van Twente gaat. Al waar die wordt weggekopt door Douglas. En nu kan Twente in de counter. Met Jansen, met Tindalli. En Rui staat al te roepen. En die krijgt hem op de middenlijn aangespeeld. Aan de rechterkant dreigt hem richting Boylusen. Er zijn twee man in de buurt. Maar hij loopt zich eigenlijk vast op. Demon de zeel. Nou krijgt de bal toch weer mee. Het speelt hem breed richting Theo Jansen. Maar Jansen kan de bal niet onder controle krijgen. Is het van de wiel? Van de wiel terug naar keeper Vermeer. Even wat rust. Want het tempo ligt gewoon hoog in deze wedstrijd. En een klein briesje over het veld zorgt ervoor dat de echte warmte een beetje verdwenen is. Dat we nu zeg maar, tussen de 20 en de 23 graden zitten in deze wedstrijd. Maar het gaat tot het kookpunt wat de supporters betreft. Waar we inderdaad nu de Twente supporters horen en de Ajax supporters wat stiller zijn geworden. Maar het kan echt alle kanten op in deze wedstrijd 2-2 Twee, stand. Een uh, vrije trap voor Ajax op de middellijn gaat genomen worden door uh, Tobi Aldewereld. Aldewereld kiest ervoor om terug te spelen. verdomme zegt mij in de voet te spelen jongen, niet terug naar Kenneth Vermeer. Maar de bal gaat wel terug naar de Ayers goalie bij een 2-2 stand na 59 minuten. het dus Theo Jansen namens FC Twente. Terwijl nu diezelfde Jansen wordt weggestuurd. Bal komt vanaf links naar het centrum. Daar waar Luc de Jong ook staat. Maar die komt hem dan in de handen van Kenneth Vermeer. Overigens het vierde bekerdoelpunt van Theo Jansen. Die dus nog in de strijd is voor de titel. Topscorer van het bekertoernooi. Nu nog Albert van Nijhuis van Sparta. Nijkerk met vijf bovenaan. Maar wie weet is het aan het einde van de rit toch Theo Jansen. Albezit voor Ajax. Albezit voor Ajax, ik kent hem niet. Ja. Uh, hij voor jullie wel. <laughs> ja, absoluut. En die zijn trots hoor, op jou. Reken maar. Uh, hij komt er niet langs en hij is Sime de Jong bij Douglas. En dus is er meteen de overname. En dan probeert Theo Jans het van heel ver. Omdat hij vanuit zijn ooghoek, zijn rechterooghoek zag dat Vermeer nogal ver voor zijn doel stond. Maar dat uh, schot... Die, die, die hele lange uh, uh, wipper, mag ik bijna wel zeggen. Gaat net naast het doel van Vermeer. En als hij op het doel was geweest, dan was Vermeer op tijd terug geweest. Dan gaat Ajax weer in de aanval met Sim de Jong. Sim de Jong en Ebesilio. Ebesilio kijkt naar de Jong. Waar loopt hij naartoe? Nee, hij geeft hem mee aan Eriksen. Eriksen kijkt. Waar blijft de bal op Sim de Jong? Sim de Jong trekt zich even terug. En dan kan Eriksen pasen op Ebesilio. Komt hij uiteindelijk toch bij de Jong terecht. Ja, en Eriksen krijgt dan wat ruimte. Eriksen legt de bal breed. De zeeuw gaat schieten. Maar doet dat zo hoog dat hij over de goal van Sander Bosker gaat. Dat Ajax vak in, nou, we hebben het al eerder gezegd, weer een balletje kwijt. Er komt wel een biertje voor terug, maar Bosker heeft helemaal geen dorst. Bosker wil gewoon verder voetballen. En dat allemaal na een uur spelen bij een 2-2 stand. Als Bosker die doeltrap heeft genomen. Kort gedaan richting Douglas. Douglas dan wel met een lange bal. Van de ene centrale verdediger naar de andere. Want de ontvanger heet vertongen. Balletje in de voet van Anita. Anita terug naar Alderwereld. En Alderwereld paast hem dan zo weer in de voeten van Lantza. En dan kan er weer gecounterd worden door FC Twente. Is de bal van Janssen goed. En dan is het Kenneth Meer die net op tijd uit zijn doel is. Voordat Brian Ruiz de bal langs hem heen zou tikken aan de linkerkant. En hem dan in het lege doel zou kunnen deponeren. Gebeurt niet door weer goed werk van Kenneth Vermeer. Maar Twente wordt beter en beter. Heeft nu alweer balbezit via Wout Brama. Kenneth Vermeer die speelt een puikerpartij, Dat moeten we toch een keer zeggen nog. Omdat de vervanger van Maarten Stekelenburg misschien ook wel volgend jaar gewoon eerste doelman is in Amsterdam. De bal bezit voor het team Dalli kort omdat de paas die hij geeft volgens door Boyles wordt weggewerkt. Afvallende bal levert de vrije trap op voor FC Twente. Omdat Brahma tegen het gras wordt gewerkt door Vernon Anita en dus een vrije trap toegekend door Kevin Blom. Betekent dat Ajax zich massaal laat inzakken. Kenneth Vermeer staat te wijzen en Theo Jansen de man is die die bal in dat zas gaat brengen. En doet dat richting Douglas maar goed gekopt door al de wereld die boven alles in iedereen uitspringt. Maar de afvallende ballen zijn allemaal, die tweede ballen zijn allemaal voor FC Twente. Nu is het Wisserof, bal de diepte in, daar komt Vermeer. Moet koppen, moet hij. hij kopt hem, geweldig. Echt, hij staat twee, drie meter buiten het moet de bal wegkoppen. Want met de handen zou rood zijn en dus ook. Oh. Dit zijn missen volgende gelegen. Zoveel is het gelukkig niet gekomen als Ebesilio weg is voor Ajax. Ebesilio, bal breed naar de Zeeuw. De Zeeuw moet kijken naar de andere kant. Doet dat ook maar. Ziet dat er geen mogelijkheid is naar nou, Van der Wiel. Houdt dan even in en kijkt naar de beste oplossing. Die ligt achter hem bij Anita. Anita balletje aan de voet. Nu Twente massaal terug en heeft Ajax het balbezit. Bewegende mensen, snelle balcirculatie. Dat is nu gewend, maar Ajax doet dat niet. Er wordt een driehoekje gespeeld met Anita. Eigenlijk in een veel te laag tempo. Eriksen, Eriksen naar Van der Wiel. Van der Wiel weer naar Anita. Het tempo ligt niet hoog, maar er is nu wel ruimte voor Anita om wat passen te maken. Vervolgens de paas te geven op de lopende en komende de ziel. Onderschept door Tindalli en op dat terugweg naar Bosker is afgezet. Komt Tindalli er via Ruiz uit, uiteindelijk nu via buizen in de middencirkel. Die doet een Bassien-Adriaan echt en stuurt Anita het bos in. Ja, nou, ja. Maar vervolgens is de gek van het draaien dat ja, hij uh, wistelijk van het draaien, ja, dat hij slecht de bal heeft. Ja, Zo, die bal is uit echt. Uh... Alle kanten op, behalve de goeie. Het was een, een bal van Buis. Ja, het is is zijn linksbek. Maar die actie van Kenneth Vermeer hoog boven iedereen uit. Buiten zijn strafschopgebied komt hij de bal echt uh, geweldig weg. Kenneth Meer in het doel. Met uh, zijn witte uitrusting, ook witte handschoenen. Brengt de bal nu naar links, naar Jan Vertongen. Vertongen draait meteen open richting Boylissen. Boylissen goede beweging langs Ruiz. Gaat weer eens lopen langs die lijn. Doet dat goed, geeft hem mee aan Vertongen die meegelopen is. Vertongen naar de jong, moet naar de andere kant. Want daar staat uh, uh, Ebersilio helemaal vrij. Met een tussenstotioen komt hij bij Ebersilio. Ebersilio, binnenkant paal. Oei, Binnenkant paal gaat die bal er niet in. En het scheelt weinig hoor, want hij gaat aan de andere kant van het doel. Gaat hij over de achterlijn ongelooflijk binnenkamp paal. Goed schot, Ebesilio. Bosker is kansloos. Maar die bal gaat er en wil er gewoon niet in. Wat een prachtige actie van Ajax. Mooie aanval. Had het doelpunt waard geweest, maar het staat nog altijd 2 2 Het gevaar ontstaat omdat uh, Vertongen zich inschakelt eigenlijk in die aanval. En dan duurt het nog lang. Want Ebicilio stond ontzettend lang vrij, hij zei het al. En eigenlijk had die bal aan een fractie eerder naar hem gemoeten. Zocht de klasse van Ebicilio dat hij uiteindelijk toch uit niets nog iets weet te maken. En met dit fantastische schot komt. En er staat in het geel-zwart een hele opgeluchte keeper, Sander Bosca. die zag die bal achter zich langs gaan. En uiteindelijk dus net niet de goal ingaan. Het blijft dus 2-2. Als Janssen de bal verplaatst naar de rechterkant vanuit de as van het veld. Randstras op gebied. Daar is Luc de Jong met boilers voor zich. De Jong met de bal aan de voet. Terwijl Ajax zo meteen gaat wisselen. 1-0 in het veld gaat brengen. Daar komt Tindalli. Korte beweging. En dan Janssen die net de Jong niet vindt. Ja, hij vindt hem wel. Maar de Jong blijft niet op de been. En dus is er bal bezit voor Ajax. Via de andere de Jong. Gaat weer naar Ebesilio die van plaats gewisseld heeft met Soleimani. Ebesilio nu van rechts, Soleimani vanaf de linkerkant. Een goede beweging van Ebesilio. Nog altijd Ebesilio, brengt hem naar De Jong. De Jong naar 1-2, probeert hij, lijkt het Hens van drama, Wordt niet gegeven omdat... Uh... Blom het zeker niet gezien heeft als het Hens was. En je zag hem in zijn microfoontje uh, contact hebben met Dikkie Siebert. De grensrechter was het Hens. En Siebert zei nee. En dus gaat het spel verder. Wel met Ajax in balbezit. En dat heeft goed uitgepakt op nu toe. Met Sidio vanaf de rechterkant. En Soleimani vanaf links. Ja, het is te hopen dat Sybert die vraag wel goed voorstaan heeft dan met uh, dit uh, kabaal op de tribunes. Maar we gaan er maar vanuit dat dat uh, gebeurd is. Er wordt druk gezet door FC Twente op de laatste linie. Maar Vertongen ontsnapt met behulp van Anita. Anita blijft nu hangen als Vertongen zich weer inschakelt in die Ajax aanval. Weer verplaatst naar de rechterkant. Ebi gaat nu een voorzet geven met het uh, rechterbeen. Komt bij de tweede paal uit. Nou, ik zeg, nog een andere cornervlag. Waar Soleimani met moeite die bal kan binnenhouden. Soleimani geeft de voorzet. In het gebied, weggekopt door Douglas en dan is er geduwd door Damien de Zeeuw. <coughs> slachtoffer, heet Tindalli en een vrije trap dus voor Ajax of voor Twente. Dat gaat zien dat Ajax gaat wisselen. Damien de Zeeuw naar de kant. Ja, verbaasd van beetje, vond ik toch een van de betere spelers in, dit, uh, in deze wedstrijd. Nou, misschien dat het ermee te maken heeft dat Demi de Zeeuw een gele kaart achter zijn naam heeft. En dat uh, daarom uh, Frank de Boer met Eno. Misschien ook omdat het middenveld van FC Twente echt in handen is van FC Twente. Met name uh, de punt naar voren is uh, FC Twente sterk. Uh, Demi de Zeeuw, de maker van het, uh, uh, van het eerste Ajax doelpunt, wordt dus naar de kant gehaald door Frank de Boer. Om uh, misschien wat meer power op het middenveld te krijgen met de wat meer schoffelende uh, Eon Eno. Balbezit voor Brian Ruiz. Brian Ruiz, balletje aan de voet. Even in stilstand nu. Gaat vervolgens aan een beweging beginnen. Blijft knap in balbezit. Ondanks de aanwezigheid van Eno. Dan Jansen gevonden aan de rechterkant. Maar er is Boylissen, er is Sulemani, Dus het is niet zo makkelijk voor Jansen om daar langs te komen. Dan maar via Tindalli en Landstraat. Uiteindelijk Jansen met een voorzet vanaf de rechterkant. Bij de tweede paal, daar komt de Jong. Die kan wel koppen. Maar die kopt de bal uiteindelijk over de achterlijn, wilde ik zeggen. Maar van de wiel. Die met hem de lucht in ging. Is dan toch degene die de bal als laatste heeft geraakt. We denken dat Twente aanwezig blijft op de helft van Ajax. Sterker nog in de buurt van het Schafschopgebied. Omdat Ajax zo via Theo Jansen corner mag nemen. Eno misschien wel zorgen. Voor wat meer fysiek op het middenveld bij, uh, bij Ajax. Omdat uh, ja, Twente het middenveld van Ajax wat overloopt. Theo Jansen maakt zich klaar om die corner te nemen. Te nemen vanaf de linkerkant. Met zijn linkerbeen. Landstad komt zich melden, maar de bal komt voor het doel. Richting. Uh, wie was dat? Dat was uh, Douglas die kopte. Uh... En de bal over het doel kopte. En daarvan baalde hoor. Want hij was eigenlijk in een ideale positie om de bal op het doel tussen de palen te koppen. Maar deed dat niet. En je zag aan zijn teleurstelling dat het niet lukte eh, dat de bal overging. Terwijl Demi de Zeeuw op de bank even nog eh, zit na te praten met onder andere André Ooyer. Balbezit voor Ajax aan de rechterkant van het veld. De doeltrap kort genomen door Vermeer. Wordt nu opgejaagd door de Jong. Maar schiet de bal dan met rechts naar voren naar Siem de Jong. De andere de Jong die afgetroefd wordt door Peter Wisscherov. Wisscherov de aanvoerder draait om zijn as. Staat op de middellijn aan de rechterkant en weet het eigenlijk niet meer. Nu zet Boyle's het druk op hem en weet Wisscherov eigenlijk niet waarheen. Nou ja, dan maar naar achteren. Tindalli. Met een balletje naar voren. Ingeleverd bij Eno. Die veel energie gelijk in de wedstrijd gooit. Eriksen, Boilersse, Boilersse komt dan naar binnen. Ondanks Ruiz. Nee, met Ruiz herstelt Twente het balbezit. Maar Tindalli zorgt er dan voor dat Ajax het weer over kan nemen. Via Ebisidio. Ebisidio nu uh, uh, samen met Soleimani aan de linkerkant spelen. Nu wat meer in het centrum. Gaat naar de rechterkant. Kijkt de bal terug van Anita. Ebisidio. Ebisidio nog altijd in het gebied. Ebisidio niet. Omdat Brama er net nog een voet tegenaan kan zetten. Maar Ajax wordt sterker. Anita, meer naar Ebisidio. Emicidio schiet tegen Douglas aan. Afvallende bal voor Ajax. Aanval gaat verder. Met uh, Anita. Anita met een hoge voorzet. Die door Tindalli uit het strafsoengebied kan worden weggewerkt. Weer in de voeten van Boilussen. Boilussen gaat schieten. Maar dat schot gaat over de goal van Sander Bosker. En in deze fase ontwikkelt Emicidio zich met name als de plaaggeest. Voor uh, FC Twente. Wat steeds eigenlijk, als hij balbezit heeft, dan is het dreigend. Dan uh, gebeurt er iets. Dat kun je niet zeggen van Mirelem Soulemani, Die best bezig is aan een aardig seizoen in uh, Amsterdamse dienst. Een eerste en het werd ook wel eens tijd, zou je zeggen. Maar die Emicilio sticht veel meer gevaar. Speelt nu aan die rechterkant. En heeft toch uh, eigenlijk continu dreiging op het moment dat hij gevonden wordt. Overtreding gemaakt door Vertongen op de Jong. Dat is uh, niet als zodanig beoordeeld door Kevin Blom. Twent houdt wel balbezit met Tindali, Brama, Ruiz en uiteindelijk Landsat. Ik weet niet of u thuis in de auto of waar dan ook. Uh, kunt horen, maar het is een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Twee tweede stand. Ajax tegen FC Twente. De bekerfinale uh, op deze 8 mei 2011 met balbezit voor FC Twente. bal gaat de diepte in. De richting Theo Jansen die nu heel even als uh, diepe spit staat, omdat uh, Luc de Jong eventjes een uh, uh, een treetje lager is gaan uh, uithijgen. Want reken maar dat het zwaar is. Hoog tempo, uh, zware omstandigheden qua uh, temperatuur. En deze heren met uh, van onbesproken gedrag qua conditie... Uh, zijn, uh, toch, moet, moet je toch moe gaan worden in deze wedstrijd... die nu precies 70 minuten oud is en die 2-2 stand op het scorebord kent. Beide supportersgroepen laten zich weer horen. Want het blijft, het blijft spannend in deze bekerfinale. bezit voor Jan Vertongen, Belgen aanvoerder... Van Ajax geeft een diepe bal waar de Jong zich dan moet ontdoen in de buurt van het strafselgebied van FC Twente van Douglas. Dat geef ik je maar te doen, dat lukt ook niet. Maar de voortzetting van Bosker is wat minder succesvol. Hij heeft de bal te pakken, gooit hem zo weer in de voeten van Eno. Vervolgens Eno richting de Jong. Dit is de Jong met zijn kans in deze wedstrijd. Hij uh, komt vrij aan de linkerkant van het strafselgebied, schiet ook wel richting de goal. Dat produceert eigenlijk een afzwaaier die over de achterlijn gaat bij FC Twente. Maar ver naast de goal van uh, Sander Bosker. En de 40-jarige mag dus een uh, doeltrap gaan nemen. Voor de Ajax aanhang staat hij nu geposteerd. Stuurt iedereen van FC Twente richting de Ajax helft. Het gaat een beetje waaien in uh, Amsterdam. Dat zou misschien wel eens kunnen betekenen dat we toch te maken krijgen met de onweer. Hoor. In, uh, in Rotterdam, ja sorry. Ja, het waait in Enschede, Amsterdam, maar vooral in Rotterdam. Daar voelen we het. Sorry, ik was even geografisch uh, was ik even de weg kwijt. Uh, niet in de stand. Het is 2-2 na 70 minuten. En Theo Jansen gaat de vrijtrap nemen. Doet dat goed. Naar de rechterkant naar Wout Brama. Brama, de goalgetter uh, in de eerste helft. Die hele belangrijke in de 45e minuut. Komt niet langs De Bal gaat wel over de zijlijn. Door Boylussen het laatst geraakt. En dus de inborp voor FC Twente. 70,5 minuten gespeeld. 2-2 de stand in deze bekerfinale. Die uh, geniet is, omdat het spannend is en omdat we, omdat we veel doelpunten zien. En dat mag je toch altijd uh, graag meemaken als Dwight Tindalli de bal gaat gooien voor FC Twente. Dat doet hij aan de rechterkant. Hij gooit hem naar uh, Luuk de Jong. Die staat op de rand van het strafstofgebied. Even terug naar Wout Brama. Alles van Ajax uh, voor het eigen strafstofgebied. Douglas, dus ook op uh, vijandelijke helft, gaat openen. Dat doet hij goed, zeg, naar uh, de rechterkant. Daar kan Ruiz aannemen, randstrafstupgebied. Ruiz gaat richting de achterlijn met Boyle voor zich. Nee, terugleggen op Brahma. Brahma dan in één keer met een voorzet. Ja, dat moet allemaal wat te haast. Waardoor Van der Wiel de bal kan wegkoppen. Maar wel weer opgevangen door Twente, Buizen en Douglas. Douglas met grote passen de Ajax helft op. En weer afspelen, linkerkant naar Buizen. Ja, Buizen die speelt er wel goed terug, hoor, richting Chatli. Chatli in het aan de linkerkant. Dan dus speelt hij wel even terug op Theo Jansen. Jansen met een lage voorzet wordt moeizaam weggekopt door al de wereld. En verlengd door Sim de Jong niet, Anita komt de bal bij Ebesilio. Ebesilio, een uh, straatvoetbalbeweging. Houdt bal en speelt hem op Anita. Anita terug naar Ebesilio. Die heeft nu wat meer ruimte aan de zijkant. Waar Bishop Doom aanwijzingen staat te geven. En er uh, weer een ASCIT klaar staat om uh, zo dadelijk in te gaan vallen. Heel moeilijk te zien wie dat blind. is. Uh, is het blind? Ja, dat ja. dacht ik al van uh, deze verre afstand uh, te zien. Inderdaad, Deli blind gaat komen met uh, het uh, rug nummer 17. En eruit gaat... Boilersen eruit en uh, blind erin. Ja. Een linksback voor een linksback. Dan uh, zal blind wat aanvallender uh, moeten gaan spelen ja. of iets dergelijks. Nou ja, er moet misschien wat meer initiatief gaan uitkomen. Ja, ja. Nou, we zullen het gaan zien. Boylussen, de jonge Boilersen 19 jaar eruit, de iets minder jonge blind erin mens die een eigen doelpunt maakte namens Ajax in deze bekercampagne... deed dat tegen RKC. Het had overigens weinig effect op de wedstrijd... want Ajax won die halve finale tegen RKC. De ploeg die ver kwam in de beker en afgelopen vrijdag promoveerde met 5-1. Het levert uiteindelijk dus deze finale plaats op. Maar die blind dacht eigenlijk toch de vaste linksback van Ajax te gaan worden. Maar is onder het bewind van de boer toch op de tweede plek daar gekomen... omdat Boylissen het zo fantastisch deed. 1-0 heeft balbezit namens Ajax. Dat is een krachtmens, brengt de bal bij... Daily Blind zijn eerste balcontact inleveren bij Soleimani. Op de middellijn aan de linkerkant bal weer terug naar Daily Blind. De organisatie bij Twente staat zodanig dat Blind moet kijken, zoeken en uiteindelijk terug speelt naar Vertongen. Vertongen het zal het spel moeten verplaatsen naar de rechterkant, doet het ook via al de wereld, al de wereld toch weer terug naar Vertongen. Vertongen die constant aangeeft speelt naar voren. We willen naar voren spelen. Vertongen die uh, gevaarlijk wordt, zo gauw hij ook inschuift en naar voren gaat zelf nu dat uh, niet durft, uh, volgens nog hoeft ook niet, want Eversilio heeft de bal. Mooie beweging langs Douglas met links haalt hij hem uh, even terug en geeft hem binnen door bijna op Eriksen. Daar zit net dat lange been van Douglas tussen en Brama. Brahma die de boel verder uh, blust de brand. En dan Douglas de bal helemaal verkeerd rakend op het hoofd van Van der Wiel. Weer terug bij Eriksen. Die krijgt nu een uh, tikkie van uh, Buizen. En een vrije trap dus voor Ajax. En dat is misschien wel een prettige plek. Want die bal ligt een metertje of drie, vier weg. Bij uh, de rechterpunt van het straksopgebied van uh, FC Twente. Iedereen, ja, <laughs> kijk die kleine ebc Die gaat dat publiek even zijn opjutten. Ja. Van kom jongens, laat horen We hebben jullie nodig. En het uh, publiek antwoordt direct. Maakte Heddy klapt uh, ritmisch uh, op het uh, gebaar dat Episcidio gemaakt heeft. En ondertussen hebben drie andere hier de topoverleg gevoerd over hoe gaan we deze vrije trap nemen. Soleimani, Eriksen en Vertonghen zijn eruit. En hoe dat allemaal gaat gebeuren met nog 16 minuten en een 2-2 stand hoort u nu. Ik denk een uh, tikje opzij. Naar Jan Vertongen of gaat uh, Sulemani het zelf proberen? Het wordt nog steeds overlegd. Nu gaat uh, Sulemani weer terug naar de bal. Toch een tikje opzij, zegt Vertongen. Die muur staat niet goed op afstand. En dan uh, gaat Sulemani de bal breed leggen. Daar komt hij met links. Vertongen schiet de bal in de muur. De uitrennende Theo Jansen is onder andere een van de mensen die hem tegenhoudt. En Vertongen is boos op uh, Blom omdat hij. De muur niet op afstand uh, had gezet in zijn ogen. De daaropvolgende volgende actie gaat over en naast het doel van Bosker. Dus mag Bosker uh, opgelukt ademhalen dat deze mogelijkheid voor Ajax uh, overgaat. En Bosker gaat de bal weer in het spel brengen. Dat was het idee dat we toch wel een punt hadden. vond ja. die muur ook niet zo heel ver weg staan. Maar Blom had blijkbaar toch niet zo heel veel trek om nog wat pasjes uit te meten en uiteindelijk die muur op de juiste plek te zetten. De muur bleek uiteindelijk wel bestand tegen die trap dus van Jan Fortonge. Die Belg hebben we gehad, deze Belg, Buizen, gaat op avontuur op de helft van Ajax. Die is aan een indrukwekkende slalom bezig, waarbij die nu al de wereld ook nog door de benen speelt. En uiteindelijk bezorgt bij Chadli aan de linkerkant. Weer een Belg, nu een voorzet vanaf Chadli's linkerkant, maar die gaat in één keer over de achterlijn heen. en Dus geen gevaar meer voor Ajax. Nog een uh, kwartier in deze arena. Bij die 2-2 stand. Dus 2-0 was de voorsprong voor Ajax. De Zeeuw en Ebi Maar Twente is op 2-2 gekomen. Met onder meer een prachtig doelpunt van Theo Jans En kort voor rust nog eentje van Wout Brama. 2-2 dus met nog een kwartier te spelen. Bekerfinale 2010-2011. Kan alle kanten op. En balbezit voor Kenneth Vermeer. Vermeer die een uitstekende wedstrijd speelt, ondanks het feit dat hij twee keer verslagen is. Maar daar kon hij allebei de keren niets aan doen. Gaat de bal naar de linkerkant, naar Daley Blind. Uh, te gehaast gespeeld, heel simpel opgevangen door Douglas. En uh, Douglas naar Ruiz, spelend. Maar ja, uh, Ruiz die kan met alle ballen overweg, ook met deze. Doet dat uitstekend, speelt het naar Landzaat. Landzaat naar de linkerkant, naar Chadley. Dus kijken of uh, Chadley het uh, vervolg in huis heeft. Nee. In ieder geval niet het goede vervolg. Want hij speelt hem in de voeten van al de wereld. Al de wereld, Anita. Anita, balletje naar voren naar de Jong. En de Jong bereikt dan Ebisilio. Maar die Ebisilio, ja, die is uh, ongrijpbaar bijna. Hoewel het tegendeel nu wordt bewezen door Danny Landstaat. Als je maar lang genoeg wacht, dan kan je hem de bal ontfutselen. Dat doet uh, de routier van FC Twente. Verplaatsing is vervolgens ook goed richting de helft van Ajax. Waar al de wereld dan weer de Jong komt. Bal over de zijlijn gaat. Pudom wat om zich heen kijkt en zegt, uh, is er nog een bal in Rotterdam? Ja, die is er. Die komt er zo meteen aan en dan kan Bart Buizen aan de linkerkant bij FC Twente gaan ingooien. Met dus nog 14 minuten te spelen. Blom geeft nog even aan Buizen aan waar het dan exact moet gebeuren. Het de plaatdelict vindt precies plaats voor uh, Preudon voor de dugout van FC Twente. Buizen gooit richting uh, Ruiz. Ruiz balletje aan de voet, maar weer even terug naar Douglas. Je komt nu in zo'n spagaatfase. Ga je nog risico nemen of probeer je uiteindelijk toch maar richting die verlenging te spelen. Ja, het grote voordeel is dat als je kijkt naar volgende week... Ajax, Twente, dat beide ploegen als ze verlenging moeten spelen... vermoeid raken, maar het bal is wel bij Chatli. Goede beweging. Gaat de bal wel via haar eigen been over de achterlijn? Nog even wat twijfel aan de kant van de supporters en spelers van Twente. Maar Blom schijnt het en heeft het goed gezien: bal over de achterlijn. Ik kijk even naar de wissels. Want AXC heeft al twee keer gewisseld. FC Twente nog helemaal niet. Ik zie Mark Janko lopen. Ik zie Tilo Leugers lopen. En als ik het goed zag, ook Emir Bajrami. Die aan het warm lopen zijn aan de zijkant voor FC Twente. Als het spel alweer verder gaat met balbezit voor. Uh, FC Twente via een uh, vrije trap. Omdat Sien de Jong uit buitenspelpositie terug kwam lopen. En Denny Lansaat de bal gaat nemen. Ze zitten daar nu met z'n drieën, die Twente-spelers. Ja, ze zijn aan het rekken en strekken. Maar het lijkt erop. We gaan even ergens anders zitten. Dat het stinkt zo in de knockout. Nog uh, 12 minuten. Als uh, de Jong uh, gevonden wordt. En. Voor Tongen een overtreding maakt, dan is er op de helft van Ajax in elk geval, terreinwinst geboekt. Door de Tukkers kan Ajax de verdedigende stellingen gaan innemen, staat Vermeer meer alweer te gillen. Want er moet natuurlijk uh, een organisatie komen te staan op een vrije trap van Theo Jansen. Jansen en Blom zijn elkaar in gesprek. Waar zou dat over gaan? Jansen zegt: ja uh, en Blom zegt: Ja, ik weet het allemaal wel. Jansen zegt, nou let er dan een keer op. Maar waar het nou precies over gaat, ik heb echt geen idee. Jansen gaat wel die vrije trap nemen bij die uh, 2-2-stand. Als uh, buizen tenminste geen staande weg is. Heeft al. Uh... De bal twee meter naar voren gelegd en daar komt de vrije trap. Schiet hem in de muur. Dat is knap, want het is een eenmansmuur van Soleimani. 1,50 meter ja. en dan een eenmansmuur. Daar heeft hij ook een bijdrage aan de wedstrijd. Hè? Absoluut. Weet van van gezien ja, overigens, ja. Soleimani, nu je het zo zegt. Hij uh, doet mee, maar daar is eigenlijk al alles mee gezegd. Wat dat betreft is Ebesilio aan de andere kant veel gevaarlijker. Nu uh, gaat Soleimani even jagen bij Douglas. Douglas heeft dat aangevoeld en speelt de bal terug op Sander Bosker. Bosker, lange bal naar voren, op zoek naar Chatli. We gaan zo de laatste 10 minuten in bij die 2-2 stand als Brahma Chatli vindt. Chatli met het balletje aan de voet, houdt even met de adem van de wiel weg. Kan de bal terug naar Buizen. Die stuurt de bal de linkerkant op, maar Jansen er wel achteraan gaat, maar niet vol overtuiging. Veel overtuiging zit er wel in die bal die al de wereld vervolgens uit zijn eigen strafsomgebied wegtrapt. Maar veel richting daarentegen weer niet. Terwijl ik nu het idee heb dat Mark Janko ja. bij Preudon moet komen en straks in het veld gaat komen bij uh, FC Twente. Nee, hij gaat alleen een drinkbekertje halen. Ach, het is dus weer een vals alarm. Er gaat ingegooid worden door uh, Buizen. De laatste 10 minuten gaan nu in voor uh, FC Twente en Ajax. Brama, Buizen en... Chatty heeft de bal. Hij heeft het mooi vrijgedraaid. Chatty bal breed op Theo Janssen. Hij heeft hem voor zijn rechter. haalt hem nu terug voor zijn linker. Hij kan gaan halen. Theo Janssen schiet. Een roller wordt afgeweerd door Blind. En dan gaat de bal over de achterlijn. Of heeft Blind hem net op tijd gehaald? Nee. Is... Ja, Roewis vraagt het ook. Is het een inworp? Is het een corner? Vraagt hij nu aan de grensrechter. Die moet dat zeggen. En die zegt dan op het allerlaatste moment... Nou, weet je wat? Neem jij maar een korner, zometeen Theo Jansen. Misschien een beetje verlegen, die vent. Erachter. Ja, zou kunnen. Het is uh, de heer Patrick Lankamp. Hij uh, heeft een hoekschop gegeven waar Theo Jansen klaar voor staat. Overigens wel een terechte hoekschop, want die bal was volgens mij echt over de achterlijn. Wind kon daar niet meer bij, Theo Jansen daarachter. Het publiek van Twente klapt ritmisch als die bal bij de eerste paal komt. En daar wordt weggekomen door Eno, weer over de achterlijn heen. En dus weer een corner voor uh, FC Twente. Nou, Jansen stond daar nog, dat scheelt weer een hele wandeling. En nu is Langkamp overigens wel heel resoluut en wijst in één keer naar de grond, Sorry. daar waar die corner genomen moet worden. Het is wederom Theo Jansen. Hij moet eventjes wachten, Theo Jansen, want er moeten wat mensen in het doelgebied uit elkaar worden gehaald de Chatli die wat aan het uh, ruzie is met Van der Wiel. Maar daar komt dan de hoekschop van Theo Jansen. Linkerbeen, indraaiende bal vanaf de rechterkant. Hoog, richting tweede paal. En daar is uh, Vermeer met heel veel moeite. Maar hij haalt de bal er wel uit. En meteen is daar de counter met Eriksen. Aangesteld door Soleimani. 1 tegen één. Maar hij is nog op eigen helft. Nu op de helft, dan is ze Twente. Nog altijd is het balbezit voor Eriksen. Met, de, met uh, Tindalli tegenover zich. En dan wordt hij vast uh, getikt of aangetikt. Door Buizen en krijgt hij een uh, vrije trap, komt er een uh, gele kaart. En die zal dan zijn voor Buizen. Dat moet haast wel, terwijl men allemaal boos is op uh, Kevin Blom. Omdat men vond dat het uh, van FC Twente uit dat het geen uh, uh, vrije trap was. Blom heeft een uh, kaart in uh, handen en die moet volgens mij voor Buizen zijn. Nee, het is voor Brama. Wout Brama krijgt een gele kaart. En Brama is uh... ja, dus voor hier hoor, dat is voor hier. Ah, Brama houdt onderweg even Silio vast. Ja, dat is goed gezien. Jansen boos, maar de vrije trap staat ook nog. En die staat op een punt waarvan je zegt, ja, die wil ik wel hebben. Ebicilio bijvoorbeeld. Ja, Ebicilio wilde mee met Eriksen. Ik zat naar te kijken terwijl jij die aanval uh, uh, volgde. En je zag dat ze aan elkaar zaten. En dat ja, hij hield Ebicilio vast en dat hij eigenlijk geen assistentie kon bieden aan Eriksen. Het was dus een hele nuttige interceptie. Maar uiteindelijk komt daar dus wel de vrije trap uiteindelijk uit. Nou, nu gaat Brom wel, wel passen maken. Om die muur ook val op afstand te krijgen. Wie staat er achter uh, namens uh, Ajax? Uh, de Jong, Soleimani, Nou, die zou ik in dit geval dan niet nemen. En Eriksen. En er staat ook nog Alderwereld die een hele droge mooie knal in de benen heeft. Bosker is aan het organiseren. Nou, de muur staat op afstand. Daar gaan we. De vrije trap voor Ajax na 82 minuten. Sim de Jong of Soleimani. Het is de Jong. De Jong schiet ho ho hoog over in het uh, uh, Vijflanden toernooi. Rupi. Goed voor een puntje of 4-5 geloof ik. Nee, drie punten als je hem eroverheen schiet. Wilkinson heet hij toch, die ja. Engels die dat zo goed kon. Ja, <laughs> nou nu de Jong kon het ook. Was jammer, want het was toch een goede mogelijkheid. Mooie plek, maar hij raakte hem gewoon niet goed. Lift de bal hoog over het doel van Bosker. En zo gaan we toch hard richting de 90 minuten. Want we zitten in de 83ste minuut. Als er balbezit is voor FC Twente via Landzaat. Landzaat de bal naar voren, naar Luc de Jong. Luc de Jong probeert er langs te gaan. overtreding van Eno, zoals hij wel dat soort kleine overtredingjes maakt om eigenlijk het spel te ontregelen van de tegenstander. Komt nu een handje geven aan uh, Luc de Jong. En uh, het is ja, het is een pittig voor Echt een rot overtredingje van uh, Eon Eno, de man uit Cameroen. Vrije trap, Theo Jansen vanaf de linkerkant. Nog uh, zeven minuten, donkere wolken boven de Kuip. Die zomerdag die is al lang weg. Maar uh, het uh, maakt uh, het voetbal er niet minder aantrekkelijk om. Steel Jansen die vrij trap neemt vanaf de linkerkant. Die weggekopt wordt door 1 Opgevangen door Brama. Die scoort nooit twee keer in een wedstrijd. Dus moet nu een paas geven. Chadli, linkerkant. Ruiz naast. Oh, oh, oh, oh, wat een kans. Wat een kans. Kort voor tijd voor FC Twente. Brama die die paas geeft. Chadli die hem naar binnen komt. Vanaf de linkerkant, strafschopgebied. En dan duikt ineens daar die Ruiz op. En dan kopt hij de bal uiteindelijk. Naast de goal van Ajax. Ja, hij verrast daar die hele verdediging. En uiteindelijk kopt hij hem dus naast. Ik dacht nog dat is een man met toegevoegde waarde nu die zo verliefd is. Maar hij heeft nog niet helemaal de juiste vlinders in zijn buik. Nee, nou, dat kan wel helpen hoor. Reken maar. De uh, bal bezit voor Deli Blind. Uh, slechte bal weer van Blind. Kijk, ja, ik begrijp. Hoe oh. maakt hij een overtreding? Had meteen in het hoekje. Gele kaart voor Blind. Ja, ik, ik weet het niet. We hadden al onze twijfels bij. De wissel, of dat nou toegevoegde waarde heeft als je in deze wedstrijd uh, je linksback gaat veranderen. Zeker als het uh, Daily Plinth is. Hartstikke leuke voetballer hoor, op sommige gebieden. Maar niet die echte toegevoegde waarde in een team. En nu maakt hij echt een uh, pittige overtreding. Waar hij voorkomen terecht een gele kaart voor krijgt van uh, Kevin Blom. Overigens verder een uh, redelijk sportieve wedstrijd. En uh, de vrije trap voor Sander Bosker. We zitten in de 85ste minuut van deze wedstrijd. 2-2 nog altijd. We hebben een, een monitor hier, dat had u waarschijnlijk wel verwacht. En dan zien we de beelden net nadat Ruiz heeft uh, naastgekopt. Zie je Theo Jans uh, kijken vol verbazing. En Preudon die zakt zo wat een meter van, uh, van ellende. Als uh, Twente nu het balbezit heeft, 2-2 stand, nog 5 minuten te spelen. Chatli wil druk zetten aan die linkerkant, wordt afgetroefd door Van der Wiel. Maar de bal uh, die weggewerkt wordt, wordt weer makkelijk behandeld. Eigenlijk door uh, Tindalli. En neemt Douglas weer over. Douglas zoekt aan de linkerkant Theo Jansen. Buizen gaat diep. Gaat hij dat nog een keer proberen? Janssen, ja, gaat hij wel. Dan schuift de bal zo in de voeten van Van der Wiel. Ebicilio namens Ajax halverwege zijn eigen helft. Wel weer terug naar Ebicilio. En vervolgens terug naar Kenneth Vermeer. Zijn lange bal gaat de middenlijn toucheren. Nee, de borst van Douglas. Douglas die de bal naar voren stelt. Goede opening bijna richting uh, uh, uh, Luc de Jong. En dan is het uh, balbezit voor Ajax via al de wereld. Open wedstrijd, al de hele wedstrijd. Als uh, Silio de bal heeft met Wiskrof. En wat is die man toch goed, hè? Peter Wiskrof. Hij is gekomen van NEC. En heeft zich ontpopt tot een uitstekende centrale verdediger bij een topploeg. En zelfs het Nederlands elftal gehaald. Nu ook weer een uh, rots in de branding. Hij heeft nu weer de bal achter langs. Uh, probeert hij de bal naar voren te spelen. En dat lukt ook naar De Jong. De Jong even terug. Weer naar Wiskrof. Maar dan is de paas niet goed onder druk gespeeld. ...is het overname voor Ajax via Eno. Eno, 0 Ik heb zo'n gevoel dat er nog een goal gaat vallen. EBicilio aan de rechterkant paast richting Siem de Jong. Sim de Jong in de as van het veld. Moet zich ontdoen van Brama. Moet zich ontdoen van Landslaat. Hij heeft nog altijd de bal. Ruiz komt dan op bezoek. Terug dan maar. Richting Eriksen. Eriksen in de as van het veld. Halverwege de helft van Twente. Verplaatst naar de linkerkant. Sulemani. Sulemani. Wat gaat hij verzinnen? Sulemani legt de bal breed op Eriksen. Eriksen. Rond opgebied. op gebied. Eriksen. Bal bijna binnendoor naar Anita. Krijgt de bal terug voor de voeten. Naar van de wiel. Die schiet van ver. Schiet de bal naast. Ja, ik heb hetzelfde gevoel. Dat in die laatste. Drie, vier minuten plus extra tijd en zo nog maar een doelpunt kan vallen. Overigens nog steeds opvallend. Geen wissels gezien aan de kant van FC Twente. Twee wissels bij Ajax. Dus echt veel extra tijd gaan we er niet bij krijgen. Als Sander Bosker de bal nog maar weer een keer het spel in gaat brengen. Nee, en heel veel heeft het spel ook niet stilgelegen in, in, in deze wedstrijd. Er zijn wat overtredingjes geweest. Maar over het algemeen kun je de wedstrijd als ver omschrijven. Met dus nog drie minuten te spelen. Ingooi gaat er komen voor FC Twente. Douglas, nu zie je dus in welke fase we zitten. Gaat heel rustig naar die bal. Zegt vervolgens tegen Buizen dat hij haast moet maken. Maar ja, die doet dat er ook niet al te zeer. En Buizen gaat dan halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant ingooien. Kevin Blom staat erbij en kijkt ernaar. En ziet dat de Jong nu gaat doorkoppen. Maar dat wel doet in de voeten van 1 Ik heb het ook het gevoel dat het wel toch een latertje kan worden. Als het 90 minuten voorbij zijn. Dan kunnen de aardappels van het vuur en uh, kunnen we hier gewoon ons opmaken voor een toch wel heerlijke voetbalavond die het al is hoor. Deze avond in uh, mei, begin mei en dan hebben we nog uh, de ontknoping voor de boeg volgende week in Amsterdam met balbezit nu voor Chadli. die bal naar voren, niet goed. De krachten beginnen een beetje weg te vloeien bij de helden op het veld. Is dat gek? Nee want het tempo ligt en lacht Erg hoog als Anita de bal weer heeft voor Ajax. Eriksen krijgt hem, kijkt het om zich heen. Ajax gaat ineens in een hoog baltempo rondspelen op de helft van FC Twente. Uiteindelijk lukt het niet om aan de linkerkant Soleimani te bereiken. Daar zit Tindalli tussen. En nu de Twente, dat er ook nog wel met wat tempo opstroomt richting de goal van Ajax. Met Chapley aan de linkerkant met van de wiel voor zich. Chapley komt naar binnen. Chapley gaat een heel laag schot loslaten. Maar voor meer naar de korte hoek moet om die bal toch nog over de achterlijn te dikken. Ja, die Vermeer is toch meer getest in deze wedstrijd. Zo eerlijk moet je zijn dan Sander Bosker. Die eigenlijk nauwelijks iets toen heeft gehad in dit duel. Wat terugspulballetjes, een vangballetje. Maar de man die echt getest is, staat in de goal bij Ajax. Kenneth Vermeer komt overigens wel met vlag en wimpel door die test heen. Nog twee minuten, corner van FC Twente. Via Theo Janssen vanaf de linkerkant komt die bal voor het doel. Wordt weggekopt met uh, moeite, maar weer ingebracht door Brama. Weer weggekopt, opgevangen Brama Brengt hem weer in en dan half geraakt De al de wereld. En daar komt uh, Chakli naast. Chatley kwam even in balbezit, doordat de bal door al wat niet goed werd uh, geraakt. En dat soort rare ballen, die kunnen zomaar verkeerd vallen voor Ajax. En goed voor FC Twente, dat blijkt wel. Chatley raakt hem ook niet lekker, bal over de achterlijn. En dus uh, een uh, doeltrap voor Ajax. We gaan zo langzamerhand, wat heet, over drie seconden naar de laatste minuut van de bekerfinale. Die waarschijnlijk geen laatste minuut zal worden. De verlenging lonkt zo langzaam maar zeker. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze wedstrijd zo leuk dat ik het helemaal niet zo erg vind. Maar of de spelers daar nou echt blij mee zijn. Het voordeel is wel dat met het oog op de wedstrijd van volgende week... beide natuurlijk tot het gaatje moeten gaan. Dus dat daar geen enkel gezeur over kan ontstaan. Laatste minuut loopt met Eno de invaller aan Ajax zijde. Draait wat om zijn as, vindt uiteindelijk in de middencirkel Anita... Die verplaatst iets rechts van zich naar wereld, Maar weer razendsnel terug naar Anita. Met kleine pasjes komt hij dan de Twente-helft op. Wordt achtervolgd door Buizen. Wil een steekbal geven. Ja, dat idee is aardig hoor. Op Eriksen, maar doorzien door Buizen en op door Chappie. Ja, het is uh, nu een beetje slordig aan het worden. Na 90 minuten voetbal is dat ook niet zo gek hoor. Maar daar komt Vertongen. Let op, Vertongen. Twee minuten extra tijd. Vertongen is uh, weg. En Vertongen schiet. En schiet naast. Hij heeft een hele lange solo in huis. Jan Vertongen de aanvoerder neemt het voortouw. Komt van eigen helft ...heeft de bal heel lang in uh, bezit... ...maar schiet de bal wel net langs het doel van Bosker. Wat is dat toch een grote meneer geworden... Die, uh, ...die Jan Vertongen speelt ongetwijfeld... ...een van zijn laatste wedstrijden in het shirt van Ajax... Wil pas na 3 juni praten over zijn toekomst... ...maar dat die toekomst niet bij Ajax ligt... Dat mogen duidelijk zijn. Nu overigens geeft hij een paas. Ja, hij kijkt eigenlijk al met afgrijzen als de bal de lucht in gaat. Maar toch, die bal komt terecht in de buurt van Sander Bosker. Die hem uiteindelijk te pakken heeft. Maar de jongen en geloofde geloofden er wel in. En zorgden er in elk geval voor dat er kleine zweetruppeltjes kwamen op het voorhoofd van Sander Bosker. Uitgooi van Bosker of uit trap eigenlijk bereikt de helft van Ajax. Waar Twente het balbezit heeft met de Jong. Met het landzaadballetje aan de voet. Kort meegegeven op buizen. Vervolgens verder links staat Luc de Jong. Luc de Jong speelt de bal naar Chatli. Goede wedstrijd gespeeld, Dasha Czavli. Nu met de voorzet over de hele naar Brama. Brahma neemt hem aan in het strafschopgebied. Brama met een beweging, nog altijd in uh, balbezit. Probeert er langs te gaan, maar dat is uitstekend verdedigd door Eriksen. Uh, die uh, mee verdedigt en de bal uit uh, het strafschopgebied wegwerkt. Oh, Wiskrof, Wat een beweging. Wat een geweldige beweging. En doorlopen, Wissgroff nog altijd in balbezit. Moet de voorzet komen, richt die tweede paal. Lukt de jong naast. Oh, oh, oh. Als die bal er toch in gaat... Daar gaat hij de hele wereld over. Zeker Peter Wischhof, de aanvoerder. Die achterin een uitstekende puikenpartij speelt. Hier in die laatste seconde van de officiële speeltijd nog even mee naar voren gaat. De bal voorgeeft. En Luc de Jong die de bal maar net langs het doel kopt van Kenneth Meer. Wat een afgemeten voorzet van, van Peter Wischhof Die zich eerst als een Braziliaan opstelt hier met een prachtige voetbeweging. De bal vrij maakt. Peter Rigno, zo zou zijn hem heel zachtjes, maar zeker ook wel kunnen noemen. Nu staat hij overigens weer gewoon zijn verdedigende werk te doen. Dan moet hij zorgen dat hij de jong die hij net in stelling bracht, dat hij die dienstbroer nu wel bewaakt. Hé, hey, Blom fluit en Blom fluit voor het laatst. Nou ja, voor het laatst in het officiële gedeelte. Want we mogen nog lekker even doorgaan in Rotterdam. FC Twente Ajax is 2-2 na 90 minuten. Ja, en in een bekerwedstrijd betekent een 2-2 een verlenging. Die komt er zo meteen aan. Die komt er zo meteen aan. We halen het nieuws van acht uur naar voren. Ik vertel u nog even dat Manchester uiteindelijk met 2-1 gewonnen heeft... van Chelsea en Barcelona halverwege thuis leidt tegen Español met 1-0. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop. Pakweg 50 jaar later. Yukai. Yukai is een Japans woord wat letterlijk betekent...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 Twee mensen werden naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Voor de patiënten in Hengelo is er volgens het ziekenhuis geen gevaar geweest. Er is de hele dag gewerkt aan het herstellen van de stroomvoorziening. Rond kwart voor zes was die weer in orde. Het weer. In de westelijke helft van het land kans op een bui. Morgen af en toe zon. In het westen mogelijk weer kans op regen. Temperatuur tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, 1 file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Born en Knopend Keresheide, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. Het is vier minuten verwacht. u heeft het nieuwsbulletin van acht uur inmiddels al gehad. Kunt u nog volgen? Best wel, want we gaan verlengen in de Rotterdamse Kuip. Twente en Ajax hebben de bekerfinale afgesloten op 2-2, dus gaan we verlengen. Dus zijn hier Roland van der Geer en Ennie Houtkamp. En dus gaan we gewoon heerlijk verder. vinden we helemaal niet erg, want we hebben al 90 enorm fijne minuten gehad. En we gaan er gewoon nog een stuk of 30 aan vastplakken. Misschien nog wel met penalties. Als de bal door Bajrami naar voren wordt gespeeld. Richting Lanzaat Bajrami, gekomen in deze korte rust voor Nasser Chadli. Ook twee wisselen aan de kant van Ajax. Daar is iets gekomen voor van de wiel. De sfeer is goed in de Kuip. Meneer achter ons vroeg of we wocht lusten. Nou, we hebben een lekker stukje worst gehad. Om in elk geval de knorrende maag eventjes wat te stillen. En kijken dus nu naar een lange bal van Kenneth Vermeer. Meer, en eerste balcontact op de middenlijn. Bal verplaatst naar de linkerkant. ...naar Eriksen, die nu met de bal aan de voet staat. Anita staat aan de andere kant helemaal te zwaaien, de nieuwe rechtsback, Maar die zal toch in het spel niet betrokken worden. Ja, misschien nu wel, omdat Eriksen ook niet weet waar hij heen moet. Uiteindelijk wat passen terug doet. Terug naar Eno. Eno, Anita. Anita, Ebisidio En zo heeft Ajax de bal balbezit op de helft van Twente met Anita. Steekballetje bedoeld voor de jong, maar daar komt hij niet. Nee, want via buizen gaat de bal naar Bosker. Ex-keeper, ooit jaartje van Ajax, maar... Dat beviel niet echt heel goed, zo ver weg uit Tukkerland. En dus is hij weer terug bij FC Twente en staat daar toch wel heel wat jaartjes in het doel. Want 17 jaar geleden stond hij al in het doel toen Ajax tegen FC Twente speelde. Stond hij al in het doel bij FC Twente. En nu na 10 jaar dat hij voor het eerst de beker omhoog mocht houden, 10 jaar geleden tegen PSV... Na verlengingen en penalties staat Bosker er weer. En misschien krijgt hij wel precies zo'nzelfde prachtige beker in handen als uh, tien jaar geleden. De beker is hetzelfde. Het spel is wat anders, want hij heeft nu twee keer moeten vissen. Voor een keeper is het de leukste natuurlijk, de penalties. Voor de winnende keeper hoor. Want die uh, zal zich dan altijd onderscheiden. En zal met een fantastische voet terugdenken aan een bekerfinale. Maar goed, zover is het allemaal nog niet. We spelen net uh, twee minuten in uh, eerste verlenging. Blind met de bal naar Eriksen. Eriksen met de bal aan de voet. Ik plaatsen hem dan naar 1-0. Aanname is goed, vervolgens wat uh, sturing naar voren. Maar niet heel ver, terug weer naar Alderwereld. En uiteindelijk Anita gevonden aan de rechterkant. Anita met Bajrami in de buurt, durft hij niet aan om daar langs te gaan. Dan maar weer terug naar Alderwereld. En zo spelen we eigenlijk heel gecontroleerd deze uh, verlenging. Het eerste gedeelte van deze verlenging. nou, Vertongen gaat zich weer eens inschakelen. En dat kan alleen als Eriksen de bal vrij speelt in de middencirkel. Dat lukt. En dus heeft Ajax nu balbezit via Blind aan de linkerkant. Opkomende man Blind Je speelt hem naar Eno. Die uh, eventjes uh, zijn verdediging komt helpen. En Eno in de middencirkel weet eigenlijk niet goed wat hij moet doen. Dan geeft de bal dus aan al de wereld. Al de wereld breed naar Vertongen. Vertongen. Eigenlijk is Ajax een aantal keren gevaarlijk geworden op het moment dat Vertongen inschuift en mee naar voren gaat. Dan heeft hij nu geen trek in, want via Blit gaat de bal naar Svitanic. Svitanic naar Eriksen. Eriksen, Svitanic Op de helft van FC Twente, maar niet al te ver op die helft. Nu wel, want Eriksen heeft de bal. Gaat lopen met de bal. Eriksen vergeet iets. Dat is die bal. En dat is een redelijk belangrijk onderdeel. Maakt daarbij ook nog een overtreding. Vrij trap voor FC Twente. Ja, met de bal aan de voet maak je meer indruk als je daar arriveert op Sander Bosken dan dat je er alleen loopt. Dan kan het hem verder gestolen worden, het moment. Balbezit voor FC Twente, voor Ruiz. Ruiz naar Tindalli. Ja, het zal allemaal natuurlijk niet meer zo heel spectaculair worden. Omdat beide ploegen buitengewoon voorzichtig acteren. Gedoseerd zeg maar de helft van de tegenstander opzoeken in de wetenschap. Dat als je een doelpunt tegen krijgt, dat dat niet zomaar is weggewerkt. Douglas nu met een bal naar voren richting de Jong. Ja, de Jong maakt ook nog eens de overtreding op Jan Vertongen. Er komt de kaart aan voor, inderdaad, Luc de Jong. Want hij uh, wil wel die bal ontvangen, maar heeft uh, Vertongen voor zich. En dan houdt uh, eigenlijk als Vertongen de bal gaat onderscheppen... gaat de Jong op de benen staan, op de voeten staan van uh, Jan Vertongen. Schoen is ook uit van de Ajax-aanvoerder. Gele kaart dus voor uh, Luc de Jong. Het is 2-2 als u net de radio aanzet. En we zitten drie minuten in de verlenging. Gooi er nog maar eentje op hoor op de barbecue en dan uh, kunt u rustig...